Uh, goedemorgen, uh, beste luisteraars. Uh, u luistert naar onze 360ste aflevering van Dialectofoon via Radio Viva. Ja, het is na twee uur dat we nog Dialectofoon gespeeld hebben. En hier en daar spraken de mensen ons aan en ze vroegen, nou wel, want hier doet een dat goed. Want hier er veneer, dat we kunnen luisteren. Ah zie, we zijn hier veneer. En het is voor je nu het werkjaar. Uh, werkjaar, dat men van Eeropen vol te krijgen natuurlijk, met de medewerking van mensen uit Haas, ook van Lustreizen uit Mijsel, en uit Topbike, ter Nat en Wamak en uit andere derpen, natuurlijk. Van medewerking gesproken, je weet, je weet van eigenlijk dat we al zo lang met die elektrofoon bezig zijn, René en ik, en we grotten duurzoe duur zo ontmakkelijk in ingespeld, dat dat echt plezant was voor met die in te werken. Ja, nou, wel, jazie. Schoon liedjes duren niet lang, zeggen de mensen. En als dan nog ze biedt, nog bied moeten geluwen ook. Onze vriend René, dan kan hij per met ons niet meespelen. Niet dat men ziek is daar niet van. Nee, hij kan gewoon niet met zijn harmonie de gilde. Want na het dat bestuur gepast. Dat ze zijn de leden, de members, dat niet de members. Dat voor de members beter was van te repeteren, niet in de wijk, want als ze zo lang gewoon waren, maar krek op een zondagmerget. Ik wist de, van de jongens uh, te laten repeteren dat naar de school ging en dat dit muren van de wijk niet kon afkomen naar was, vanuit Leuven of vanuit Gent. En ze begon dat experiment doen wat van proef. En als dat lukt, dan doen ze de meevoets met de zondagse repetities. Van de ene kant zal we moeten hopen dat dat spel mislukt en de karrené weer komen, maar van de andere kant zou we moeten wensen dat dat dan toch wel lukt, want zo'n harmonie in dat dorp, dat is ook plezant en dat moet blijven bestaan. Just like als ons programma Dialectofoon, maar vandaag is René net die toch wel bij ons en feus aan ons wil blijven helpen en woorden opgeven op bie dus. Vandaar dat we niet tristig zijn vandaag, want we willen, we willen gewoon we willen daar geen hinder maken en we willen gewoon dat spel afwachten tot op de ene van november en dan zien wat er van komt. Maar ondertussen, ondertussen, doen we voetjes. Met de middelen laten we nemen en de middelen nemen gelukkig nog. We hebben niet vandaag een assistent bij ons zitten. Ook bij wijze van proef en Gelikintan in aan want dan is zijn preuven al afgeleid in dialectofoon. geeft er af en toe van goed van tijd af en toe zo'n schoorstukje gelezen voor onze radio. Geen natuurlijk al lang gegroen des Julien. Nog zo'n man, dat daft van dialect, hij is er van gebeten. Want als ze s'nachts op de woudbaast en staat een op voor dat op te schrijven, want anders ben ik het vergeten zijn. En eigenlijk ook. Bedankt Julien dat je mij goed dit wil helpen. En wel, zullen we zullen wel content zijn dat we kunnen voedsel doen met zo'n dialect kinder lekker schaam. Want ga kind nog zo van die oude woorden je weet wat ze zo met de van de weg. De stierweg gaat nee kinderen allemaal zo goed niet. En ga kind van deze schoen worden uit een boerenstiel dat je zullen, zolang je het gebezigd in een toen berg. En dan nou gaan we vandaag vanheer spelen met woorden, en ik zal ze voor je een keer zelf opgeven, nog een keer zal uh, Julien dat doen. En we willen vragen dat je vanheer beeld natuurlijk rond die woorden, dat we het over een keer kunnen klappen. Waar willen we het nou over hebben? Ah, wel over Saina. Ik nou weet niet wat dat is, Saina. Dat is zo een tussenwerpsel. Wanneer bezigen de mensen dat hè? En wat waan ze dat hebben? Wat drukken dat uit? Sijna. Je zo van de minst dat die woorden bezig en daarna inderdaad een paar betekenis. Wel je vragen of dat gaan je dan nog zijn Sijna. En dan hebben we het werkwoord trokeren. Trokeren is nog zo'n werkwoord dat die gebezigd werd. De vraag is in welke betekenis. Kunnen ons dan een keer zeggen wat dat is? Trokeren. En dan, ik verlaat me. Ik verlaat me. Wanneer wen dat je en wat beteken dat? Dan? En Wat als je dat ook nog een keer willen nemen over een sturfputteken of over een sturfput. Vandaag hier en daar een keer uh, herhalingen in veel komen, we hebben al zoveel woorden behandeld. Maar het is toch altijd interessant om nog een keer te bevestigen of te oren bevestigen. Wat dat bepaalde woorden betekenen: sturfput, een sturfputteken. Wat veel bijzeggen de mensen, een sturfput. Hoe zag er dat dan uit en was dat groot of was dat klaar? En welke waren de eigenschappen van zo'n sterfput? Vertel ons dan een keer. En dan chocoladecafé. Dat ziet er iets uit. uit. Wat is dat, hè? Chocoladecafé. Een ander woord, of een woordgroep. groep. taai Wat mag dat zijn? Nog iets van veel vroeger. Nog een woord, ne poenjaar. Ne poenjaar. Wat mag dat zijn? Wat voor bezig zijn ze dat? En dan, een grotsurken. Je weet wel, we vroeger nog is opgegeven waarin we vandaag vernederen. En dat grotsurken is: Als ze komen, dan komen ze niet. En als ze niet komen, dan komen ze. Wat mag dat zijn? Het is een grotsurken. En dan, het is verkacheld. Oude mensen zeggen dat nog een keer: Het is verkacheld. Wat mag dat verkacheld betekenen? En wat hebben me nog niet goed? Wie heeft dat die bekost? Bekost hem. Wat mag dat betekenen? En nog zo'n oud woord van vroeger. Eitebed. Wat is een eitebed? Waartoe dient dat? En we besluiten met een uitdrukking. Op een schubsteel Wat is op een En we hebben onze eerste medewerker. Hallo! Ja, dag Lode en dag Julia. Dag, Paula. Oh. de dus nou, Het is Julien hè. Zullen we Rene met hè? Ja, we doen we op, we op, een schrappen, hè? Voilà. Ja, we gaan doen, Paul. Schrappen, we hem tussen huiken, hè. Voilà, tussen ogen. Ja. <laughs> <laughs> zeg, kind, ga zij ons aan het Die is Allee. te... Allee, het ja. is tof, want ik breng gewoonlijk geluk. Oei, oh, zeg. Echt waar. Als Allee. ik in de winkel binnengoon en daar staat geen kat, wel, ik ben daar boeten, als ik dat mag reef in, hè, ja. en ik koop, ik ga daar boeten en die mensen nemen een vredarige goeiedag. Zinnike, zeg. Echt waar. Daar, ja, serieus? Dat Zeven, ik wel, uh, ja? heb het en ik breng wel een mooie handgifte. O oh, jee, dan ja. nou, zijn we content. Dus, heb ik het voor jou dan ook. Kan niet, want we hebben allemaal schrik, dat is goed weer. Ja. En Piet <laughs> dan al in de file gestaan, want al die, die coureurs van de, van de gordel die zitten onderweg. Ik, ik was een chus gaan te zeggen, anders was ik weg, gordel. Hoe ga je ook? Uh, ik? moet nog op een café zijn, hè, nu, nu ah. een uh, verjaardagspiertje. En dan mee, anders was ik weg, gordel. Hoe ga gordel? Ja, Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. We dan dat meteen vanaf in, dulpers vanaf van de komende zon hè. Ja, En we gaan ja. dat met ons rolstoelen, uh, dat we zo bij in krijgen. Oh, ja. mee ja. Hey, ja we zijn ja. sportief ook hè Ah oh, ja ja. ja, ja we Goed joh. Ons, we laten ons niet zoeken. het wordt gelijk. <laughs> uh, ja, dan nou gaan een keer ons ooit werken, Ja. Uh, Zij nou. Ja, Zij nou een keer Ja. Hey. Allee ga. Allee ja. jong. Ja het is ja. zo, zo versteld woord. Allee, wat komt nog allemaal aan vertellen? Allee, jongens, dat gebeurt. Wat verwondering allee. Ja, wat verwondering. Ja. Ja. Ja. Als je versteld staat. Als je versteld staat. Ja, ja, dat is ja, ja. dat gaat uh, lekker. je dan nog, uh, Polen. Ja, ja. Allee, is dat dicht. Sena. Allee, gewoon. We wat er allemaal gedaan. Ja, ja, ja. Allee, zie nog alle hier. Ja. En, en dat zoeken doen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is ja. regelmatig nog. Sena. En, zin nou ja. En dan het trokkeren. Ja. Is dat van het woord? Trukkeren? Trokkeren, da, da, da. dat daar getrukkeerd maar trokkeren, dat pas ik niet. Alleen mullen, dat is dat vuil zeggen. Nee. Maar die is de dingen toch niet. Gaat die te drukkeren? Trukkeren, ja. Ja, ja. O, oh, daar kan het man. O, oh, daar kan vervalsen. O, oh, daar kan er doekjes rond doen. Ja, ja, ja. Oh, dat, is dat, dat kan het opblazen. Het is getruckeerd. Het is getruckeerd, het is opgeblazen. Ja ja. ja, ja, ja. Maar wij landen over trokeren? Trokkeren. Ja. En nee. dat is nog iets anders. Ja, dat is, zal meer een zwet met zijn of iets. Maar ik is het <lacht> niet. <lacht> en dit is een sturfput. Ja. He, een afloop, dus het puttke waar dat alles bij in komt, de dus sturfput, ja. daar ja. neem ik, ik nou nog, hè. de kinderen heb ik er zelf twee. Ja. En ik heb er, ja, ja, ja, ja, en een groeit met een klant. En dan moet ik op het nog een keer ook. Ja. Dat is nog een keer van doen. En dat is geen plezant werk, moet ik zeggen. Niet hè? En uh, je weet ook he, men, uh, Ik heb dat ooit dikke eens gehoord. Als uh, mijn vader vanuit zoiets hij, uh, in het passeren laten vliegen had, dan mijn moeder te doen als turfput, Zeg maar nee, jong. Oei. Ja, ja. Daar ah, ah. ook weer dat ook niet keer gebruikt. Ah, ja, ja, ja. Ja. ja. ja. ja. Zeg Paula, dat turfput was dat een beumine? Dat is een beumine dat was ja. een beum in een sturfpunt. Je kon ook buiten een, een, een, een grote nemen waar dat geen beuum in is, waar dat alles in kwam vroeger. Als er minst nog geen afloop kwam, ja. als er op straat nog geen jeulen uh, lagen. Ja. naar het toezien en zo, daar was geen een beum in. Hè. Dat was een, een, een, een vat zonder beum in de grond, diep in de grond gestoken waar dat dan in kwam. Maar, euh, nou nou, is dan een buim hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. Dat is een echt putteke? Een putteke, ja. voilà, een stinkputteke. Ja, stink ja. ja. Ola, en als je weer... En dat moet ik eens op als het gaat onderen, hè? Ja, want, juist, als slecht weer moet... ...slecht weer moet vermen rekenen, hè? Ja. En dan chocoladecafé, dat was vroeger iets voor het zondag, zeg. Huh? Oh ja. Ja, ja, ja, dat kregen we als we naar Doogmis, ons moeder ging naar, uh, naar Diestemis en we moesten naar doormis gaan. En als het thuis kwam, kookte ze dus een café bij ons. En, en, en hoe deden ze dat Paula, wat, wat was dat? Uh, met de koken en, uh, en daar in cacao in doen, dat was van de kwadhaal. Ja. Zo dat poeiers ja. en, en uh, dingen, uh, alleen, zo lekker. Ja. En dan mochten we een drinken mee met een boterham, met een speculatiekoek of met een kramiek boterham. Oei. Ja, ja. Dat was, uh, dat was echt de zondag daar. Nou, nu hebben ze dat chocolade, nou is dat gereed gemokt. En dan moet ik zeggen dat ik daar vandaag nog een keer maak vermoken en dat ik dat liever in met dat koeier. Dat dan toch nog beter is als dan dat ze zo aan de kinderen nog even moeten flessen. Ja. Ik vind dat toch nog altijd beter. Je kost dat ook meer een stuk chocolade bij. Ah, ja. ja. want uh, mijn man dacht dat bij jullie is dat met een stuk chocolade. Dus uh, milk koken en dat stuk chocolade in. Ja, ja daar ja, ben nog gedaan. Of een stuk van ja. dat. Ja, ja, ja. En zo, dan was dat de... Ja. alleen dat was zondag eten. Ja, dat was zondag eten, ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Dat was al een beetje luxe vroeger. Ja, dat kan ik me wel We waren nog niet, uh, ik ben ook nog van neurolog hè Ja, ja. Dus dat was er nog zo... Bij de boerenmensen was er nog zo'n grote luxe Allee, niet alleen bij de boerkeus. Ja. Ja. He, de burkozen en de burkers waren ook niet zo lekker als de dikke boeren. Nee, vijf, niet. He. Maar het was de veuning omdat die dikke boeren waren dat er al meer op tafel gekomen. Nee, men ook niet. He. Ook al niet. He, ze zullen liever verkocht hebben ook <laughs> misschien, wie weet het al. <laughs> <laughs> en dan een stoïvet, dat was in Dummern, de zondagsummern en de feestdummern. Daar moest de gesteven gestevenum dus. Uh, dat bet, dat we hiermee rijststasje. Uh, gesteven dus, hey, gestasjeld dus, en dan uh, werd dat gestreken en dan moest je helemaal schoen staan met uh, de machetten, ja. van Tumden. Hey. Ja, ja, ja. En, en, en je gaat zegt stasjel? Stasjel. Ah, ja. En stoeven. Stoeven ja. met stasjel. Ja. En, en? en dan moest beurak zien, toen ze dus schoen doen te blinken. Dat was wat ik klaar rond ze kunnen, poeier, en dat is dan nog een keer een lijper bah, voor het schoon te blinken en we toch er goed gemakkelijk over te schuiven zo, ah, ja. als je dan een struik wordt Zeg Paula, en het was er net, dus het was alleen het, het, het, het gedeelte van de bust. Ja, ja, ja, ja. En de manchetten. En de manchetten? En de manchetten, Ja, dat weer gesteven. Ja. En dat was een starretom. Want toch? hij was een een, een op he, op die ja, ja, ja. humerus. Ja, ja. Als het hier was al als het later al was, als er de kool zijn, waren, weer de kool natuurlijk meegedaan, he. Ja maar uh, de geel schoen, de vierstumer, dat was een kolapaat nog, hè? Ja. Dat er zo met met kolken opgezet werd, hè? Ja. Daar zo dat zo deus, dat zo. Juist. Ja. En dan een een uh, dat is een zakmes, hè? Een zakmes. Een zakmes, ja. Dat ga altijd mee had zo, voor, voor een stok, je af te kerven in het bos of we, we, we ziet te slijpen of te doen. Ja, like als die veld al was van tijd voor de moeder van haar krabber te krabben. Ja. Yeah. Je was er een poignard niet bij. Dus zo'n uh, zakmes... Uh. En dat waren er ook, erachter we er, dat ze ooit sprongen. Zo'n zakmes ja. dat je ooit kniepen zo. Ja, ja, ja, een kniepmes. Een kniepmes, ja. Dat zouden ze ook een poignard tegen zijn. Maar tegen een gewoon zakmes ook. Oei. Ja, ja, dat heb ik toch. Waren dat al gevaarlijke spelen, die of? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat waren gevaarlijke baan. Maar het normaal zo, de gewone waren zo, dat, dus, uh, dat was niet zo. En dat was redelijk groot ook. Zo. Ja. En dat versleten broekzakken. Ook al. Ah ja, of, of de, de, de vestzakken zo. Hè. We, we, we, dat, dat was nog uh, echt... Versleten affaire. Het verslaat, ja, ja, dat moest dikke dikke in lappen gaan opzetten. Dat kostte een pinekant. Ah. En dan, eh, uh, ja. He, dan ja. Dan heeft hij nogal iets bekost. Dan heeft hij nogal iets op zijn kerfstok. He, dan heeft hij nogal iets doodgestoken. Ja. He, hij heeft een serieuze streek ooit guld. Dan heeft hij dat die bekost. Dan heeft hij dat niet bekost. Ja, hij moet niet voederzieken, het is dus hij dat bekost. Ja. Geef een duidelijk gevolg. Juist. Hij heeft dat bekost. Ja. Dus en dan in dan de zin dat we het ook opgekregen hebben met Bekost hebben. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Ooit gestoken dus, ooit ja. guld uitgestoken, ja. Wie heeft dat niet bekost? Ja. ja. En dan op een schupstijl zitten. Dat is de Lorecote, hè. En dat was gewoonlijk de man dat de rechter moest nooit kosten van de gemeente, hè. Hoe? Ah ja, die moest een goede sterke scup hebben, hè. Ze kunnen opdangen. We kunnen opdangen. Ja, ja. En op zijn schupstijl gezeten, dat was, als er iemand moest gaan graven of iets gaan doen en dan had ik veel gestoken. Zeker op een schupstijl gezeten, vriend. Hij hij nogal gevanceerd. Is dus het waar? Uh... Ja. ja, ja, ja. Dus ga pak dat letterlijk op. Dat zit op een schipsteel? Op een schipsteel zitten, ja, ja. Dus lui zijn. Loosijn. Ja. De Lorikwoodgangen. Ja. Dus niet geavanceerd, niet vuil omgegraven. De kas van de romantische te gaat er nog? Dat heb ik nog In Inmullen kwamen ze, als ze nog hier of twee keer op het jaar, dat ze de, de gerechten moesten nooit kosten, hè? Ja. Er waren dan nog geen reuzen dus en dan kwamen ze de gerecht nooit graven, hè. En hij man, die lagen dus meer op hulletje, pas ze wat dan Oei boy. Misschien is dat nou nog een beetje, ja ik weet het niet. Uh, maar dan nou is er geen gerechten meer, uit de kussen. Nee, maar dat als... <laughs> kus is... ah, past dat er geen gerechten meer zijn. Duut, duut, duut, duut. <laughs> ja, ja, maar dat is... Ja, ja, ja, ja. ja. En je moet nog maar een keer naar mijn rechterhand? Ja. Als de Dralinjebaan. Ja. Hey, uh, in de daar zijn het allemaal gerechten. Juist. En moet de zien als dat als je er passeert. Ja. Hey. Voilà, dat Goed. is alles wat ik weet voor vandaag. Dat is toch al redelijk veel, hè, Paula. Maar ik paas het dat er al een boter aan is. Paas het niet, Want dan een ik want ik heb gezegd dat er veel van volgen. Ja, uh, Als ik zeg ja. heb uh, voets, babbel, dan gaan er niet veel koeien voelen. Nee, nee, hè? dat is juist. Maar hè, dan kun je nog <laughs> het zondag niet eens bellen ook, Maar bedankt, <laughs> Paula, Ja, je Salut, hè. Hallo. Ja, ja ik ga achter. Achter Jans. Uh, Wat uh, maakt uh, ons niet los hè? Nou, lo, dat is, ja. nee, nee Nee, nee, nee. goed. Moet paas een ziek na gaan toch proberen maar aan eerst <skrug> te zullen. Ik lust een heren, dat en dat erken. En dan ben ik het zien. Je, <slug> Je zegt verlenen aan dat erken. Ja ja. ja. ja. Dat is een goed teken. Ja. Hoe is je er van van meek, mevrouw Jans? Oh, goed, heel. Goed. Goed. Wij, wij wel, mee en al. Ja. Eh, en ik zie die moedersiel alleen. Zijn zoeken allemaal weg aan Goddel. Ja, ja, pas toch een deel weg zijn. Ja, ja. ja. Uh, Ietje van verleden kie blijven hangen is. Ja. Van de moedersiel van alleen toosten zijn. Ja. Dat was de laatste kie, hè. Ja. En, uh, vakantie. Niet, maar Frank viel naar niet dat ga zeggen alleen ze alien ja zeg ja ja kwass alien eh, moeder ziel alien ja dat is er niet ooit gekomen nee, nee niet nee, of moeder min ja moeder minje wat in als hè moeder min moeder min ja of ik zat al hoesmus alien thuis Goed smoes. Goed We zeggen dat ook, hè, huh, Julien? Goed smoes. Goed smoes. Ik ga misschien ook, als bij ja. Goed smoes. En dat goed dat is eigenlijk gemoedelijk. Ja, als we met haar hoesten, dan gaat u niet Ha, Haar er dan iemand, niet komen. Zie je, en dat ze van je gekomen hebben. En door, je op de kant van haar stoel, echt op haar gemak, goed. Goed smoes. Goed yeah. ja. ja. Goede moeder. Ja. Evet. Huchmuch. Ja, ik heb na nou al eens keer naar Sina geweest Wij zeggen Sina. Hè, ah, Sina. Eh. Sina. Sina in plek van Sena, Sina. Ja, waar zeggen Sina. Ja, ja, ja. Of Sina, ik nee, keer waar dat toch binnenkomt. Of, of, of Sina, eh, de, de, de, nee, de. Ja, ja. En dat drukt ook verwondering uit, Sina, Sina, ja. Sina niet, ja. Of Sina, dat moest je nog eens zien, als we, Ja, ja, ja. nodig Ja, ja, ja. En trokeren, dat zijn in rode. Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben getrokkeerd, pak naast je klantleid toe, en dan leef gemakkelijker met mij, Want anders dan duning, en getrokkeerd. Land te ja, Zoiets rooien, moet je iets serieus als we en niet, uh, als ja, je gaan haren geeft, krijg je kikappel en ja, dat zal ook wel trokken zijn. Maar ik heb me toch altijd juren bezig en in, in groeier dingen. Zo. Ah, je past dat voor een serieuze stukken? Ja, heb ah. ik dat hoort toch nog goed? Gebeurde dat vroeger nog dat ze land trokken? Maar ja. ik gelijk voor een verdeling. Als een beter rood kwam, dat je gaat, dat stuk hebben we me getrokken. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat zeg je ja goed, hè, ja? madame Jans? Vermaggelen. Ja, vermaggelen, ja. Vermagelen. Ja. Dus ja. Dat, is, dat is eigenlijk mangelen? Dus, mangelen misschien, ja. Ja. ja. ja. En Julian dat zei vermaggel. vermaggelen. vermagel. Ja. Ja. Vermaggelen. Ja. ja. Vermaggelen. ja. Dus, uh, dat is het verwisselen, maar dat kunnen ook van Billetjes, maar we maar in het ja, ja. gedaan, he, billetjes verwisseld, ja. want waar is dan al verwisselen. Ru ja, ruilen, dat, dat, dat, ja, ja, Dat vermangelen, dat, dat was in onze tijd ook al, weet ik, een verdwenen zo. Maar, en dat troqueren zeker, dat zal een oud woord zijn. Dus ja. het Franse, het Franse vermoedelijke troké, dat uh, duidelijk ja. verwisselen, ruilen betekent, he. Dat klopt, he, ja. ja. Ja, ja, ja. Maar land, dus de, de, ruil, de ruilhandel van, de, van in de landbouw, dat zal misschien uh, toch maar recent zijn, denk ik, niet? ja dat is toch... Jo, jo, jo, jo, ja. was niet content met je dat pota. En je vond dat een bedruige was en zo. Hai, maar we zijn er ook de lieve vrijheid. Uh... Just. Ja. Ja, ja. Zo, ja. Ja, totdat dat hij pas dan terugkeren was. Ja. ja nou, dat kunnen we natuurlijk ook, terugkeren. Ja, he, ja, ja. Uh, uh, uh. En dan ik verloop me op pijlen, hè. Eh, dan ga je ze zeggen, of dan ga je van mij zorgen. Ik ah, ja, me, ja, ja, Ik verlaat mij, ja ja ja. Dus eh, nou, ja. ja. ja, ja. Ik verlaat me op pijlen. Ja. Ja, dus ik steun op. Ja, ja, ja. Of je of, of betreft op iemand dat ze van ja gewoon je uh, goede woorden kunt doen. Of dat ze van ja gewoon je klusje kunnen opknappen of wat ah, dan ja. ook. Maar welke kind nog? Uh, nog ja, maar. nog een andere betekenis van. Uh, na verlaat ik ma, ik, ik verlaat maar, ik moet maar verlaten. Komen daar misschien nog op weer, want er zullen ja, nog wel mensen zijn die ja. dat. Of ze willen Geen... namen geven, zo. Eh? Ja, dat is eigenlijk op iemand bedrijven, ik geef die namen. Ja, ja, ja, ja. Zorg er gaan naar hè. Ja. En ja. Je in het is toe. toch een andere betekenis, ja. Ja, maar wat je zegt, ik verloop maar, pa. Eh? Dat, uh... Ja, ja. ja. Dat kan een, een, een variant het op zijn. Hè. Vermoedelijk. Ja, ja. En daar sterft ook de wei voorspellen, O ja, het is, is een Het uh, andere wei opkomst. Juist. Ja. Uh, was dat de, de in-ijslekkers like, bij ons Pola? De ja, niet. Nee nee. nee, nee, nee. In de naast en, en in de buurt uh, van de plaan. zoals we van uh, de, de, de, de boosje van de poemdui liepen. En uh, om dat op te vangen hier dat dat uh, te ver ging zo, en als het wel was, moest dat terugputten en het de deksel eraf en uh, moest dat ooit gekost werden. Ja. ja. Ja. daar was dus al een deksel op. Ja, ja, ja. Ja, ja maar nou, zit je zo met een stefoon in en een ruikafsluitje, dat dat allemaal zo pruiperder blijft dan zo, hè? Ja. ja goed en uh, ook in de volksweerkunde spelen dan een rol, ja. de rol de Oh ja ja of, of de bijk stinkt eh. ja, ja. De, de bijk stinkt opkomst dat Just. je dan nog pas niks genoeg of zie dat doen maar toch draad over achter dat uh, dat is. Rijgeri ja. weer is rijgerechtig geweest ja ja ja ah, ja, ja. Ah, ja. ja en uh, cafe, dat daar krijgen wij nu ook zondag ja ja zondags mergens en uh, dat was dat was attractie van de week. Ja. ja. Je... Dat was ook cacao. Uh, ja, cacao. Ja, van, van die Nee, doe zulke Met zo ja. ruren. En een buitenrem met buiten, met goede buitenbaan. Ja. de week moesten we watje eten, maar zonder was buiten. Een buitenrem met goede buiten of kramik. Ja, dat was ja dat ja. past dat past niet in het <laughs> yeah. uh, in verband met met dat chocoladecafé jeet yeah. dat goed dus avers van Pola, die had een, die ook chocolade in dus uh... ja ja ja zo vind ja, kunt maken, ook ja. en als u door stukje chocolade in als u dat geen dikke neukjes ja ja dat hebben we noemen ook van tijd nog prima Toen stuurtuur ze met postkennis er veel postzades zijn. Hè. Uh, we hebben die ook toch ja ja ja. ja, ja, ja. Of als ze zo ooit geslogen zijn, also, dat er kunststaf is. Also. Ja, best af. Ja, dan zijn je de diermuigheid. Juist. Ja. Doof hebben we het, Oof, het ook gebezigd. Goed, ja, ja. Ja, dat sta wit hè dat stond in Katschuk, hè In kachu? In kachu, ja. In kachu. Papa als daarna hier en hij had uh, er meegebracht. Ik heb dat toch nog gezien en hij je dan een smerlap tegen. Oei, oei. <laughs> dat was uw vuist met mijn kool en uh, ze stoken daar onder hun vest en uh, voor hun werken doorzien en daar aan gaan woon en het was precies dat opgeklikt opgekleed je Ja, en ja. Dat, was, dat was toch in het wit? Ja dat was in het Wut. witte Katsjoe. Witte en dan moesten er met afkosten afkozen. Oei, oei. <laughs> Dat was gemakkelijk zeg <laughs> <laughs> <laughs> Toen was uw nu nuke modellen heb ik niet gezien. Maar dat feestje van niemand heb ja. ik nog gezien. Ah, wezig. Je gaat dat geweten, Julien? In Katjoe? Ja ja, ja, ja, ja. Dat was heel stijf. Dat, ja. hem dat was smal zijn als je dat vast. Dat was precies een schulp dat hij instak. Ja, ja, dat was in ieder geval, ja, Stijf hebben we, met mevrouw Jan? Ja, ja, ja, ja. Als ja, is ja. Uh, even als moesten zinnen in, in, dat vijf hielden in de week, uh, dan werd de stijf het juist verder gedaan, als u wilt. Ja? Dat was bedricht in boer al hè? Ja, ja dat was in in boer. De dat, poignard, dat uh, ik zie dat wel eens een groeter mis, is mijn zak mis. Ja, ja, ja Wat groeter, als u een moot groeter toch zijn. He, ja, ja, ja. Dat heb weer niet in hele zakken gestuiken. Hij had eens dat dat was meer van, van, van benjes en van vechten en alles. Goed. Ja, ja, ja, ja. ja dat is, ik was dat hij wel een groet was. Maar de paas dat ook, een ja. dolk, een dolk ja. Ja, ja. Dat was niet zo'n onschuldige mesken wat Paul had overhaald. Nee, nee, nee, nee. En dat weg en Hoe was, dat uh, dat was dan twee kanten scherp? Ja, ja, ja. ja, ja. Oeh, oh, dat was ja. uh, Al een dangereus werk. Ja, dat was echt een wapen. Ja. ja. En is nog iets wat ik ook wil zeggen, wat zeg maar. dat bekost. Maar ik zeg, bekuitert. Wat dat die Ah oh, ja, bekauter, dat duke, kunnen we nu ja, ja. Ja, ja. ja, zeker. Ja, maar bekost ja. is toch al, he, was ja. ook bekend. Ja, ja dat, dat zeg we wel niet wat je zeg, Ach, hij zegt bekouderd. Ach, het gewoon niet. Nee, nee. Kijk, ik kost het nou ooit mogen, maar zeg, dat is uh, toch wat we bedoelt bedoelen het. Wat dat niet bekouderd. Ja, ja, ja. Ja, uh, uh, uh. Dat was, ja. Dat was het. Goed. Ja, dat is toch een gang van haar. He? Ja, we zijn zeker van haar. Ja. We, zijn, we zijn weer weg. He. Ja. Bedankt weer, hè. Ja. en tot de zondag. Hallo. Uh, dat is een dolof. Ja, ja. Gegroed. Een dolf dat mag ons niet in de steek laten. Boah, en dat doen we doet ook niet. niet. Zo'n we, we mee. He. Zeg het dat. Uh. Ook al is het goed weer. het uh, we allemaal gezegd, maar we ga er toch nog iets van tien. 10 ja, een ja. ja, ja, ja, ja, ja. In de van dat trokeren. He. Ja. Ja, lust het. Uh, daar hebben we wel geen naam, Mevrouw Jans, dat zei Van dat land, daar hebben we wel zelf zelfs een keer meegemaakt ik heb ja. nog een klaar mannetje ja. maar wij en onze merit, beginnen het rond nu om drie ze zijn en ja. heel spier liggen ja. en daar kwam de, wat kost nou feitelijk moeilijk met die ploeg iets aan te doen ja. omdat daar uh, een rat op noek kwam en daar kwam een andere, uh, ook een andere boer tegen en wij zijn uh, aan dat boer gevraagd of hij dan onder zijn tip wat zijn te pakken en wij een stuk van zijn, van bovenste te pakken, uh, dat, dat men alle twee gelijke stukken enzo Ja, van daar een keer vanaf. Ja, zo ja. En uh, well, daar zijn mijn vader daar zaten toen ook, ik heb met René van Stuiners getrokken zou dan, bij ah, ja. bij, bij land hè. Ja. En uh, daar heb ik ervan nog overgaven van dat trokken alleen dat uh, de geen, geen mijn mevrouw Jan, dat ook zei van de ja, ja Ja, ja, ja, ja. Dus en ook. als we naar school gingen, René in alles zal daar ook nog wel weten, als een, een luster toch nog, tenminste. Ja. Als we met de spelen, hebben werd er ook veel getrokken. Niet zag dat zo het liever, de ander zag dat zo het liever. Dat werd er ook onder, elkaar verwisseld. Ja, ja. verwisseld. Tegen zijn we wel nog trokken. Dus zowel in het spel, klanigheden, als land, nu wel dat wel getrokken. Ja. ja. Mm -hmm. En dan niet het over dat sterfput. Ja. Ja, feitelijk. Ik heb me lus nog in een gemot Ah? Dat is bij en uh, zoon. Dan, ja. uh, als het water te komt, dan is het als in de kelder. Ja. En uh, dan is het ongeveer ja, een, een, een 60 à 70 centimeter diep. Ja. Als het grondwater te loopt, uh, oog komt, hè, ja. dan komt het water onder de kelder. juist uh, Alleen de kelder onder, ja. water, onder water onder water. En eh, ik heb daar gemokt zo'n 30-30 in noeken. Ja. En dan op, op zaal, dat is zogezegd een vierkante boos dat ik in de grond gezet heb hè. Ja. En van onder zat ik, totdat ik vroeger op de vaste grond zat, heb ik die boos in de grond gestoken. Daar heb ik een, een klan 30 centimeters kaarn allemaal gedaan, hè? Ja. Geen vaste vloer geleid, hè? Dat er zogezegd als grondwater omhoog komt dat er een teuk kan hè? Ja ja. En daar hebben we dan een pomp op gezet tegen dat water voortlicht. te nog komt zogezegd dat de pomp uitslaat en dat grondwater naar boven trekt hè? Ja en dat is een moet punt zeggen ze. Ja ja. Maar natuurlijk, je het nog anders ook. Je ja. kunt je klas nemen. Als je in kelder naar kelder en water krijgt, een kleintje van jouw kelder te en zo, waar dat water in bien komt en je schip dat pitten leggen. En dat oh, ja. is gedaan. Hè. Ja, ja, ja, ja. Dat kun je buiten nemen ook, ja. Dat de... Ja, nemen is dat ook. Dat waren misschien al goed ja ja ja, ja, ja, ja. En uh, ja, nou over dat pinjaar Ja. Ja, dat is het joh. Ja. Uh, nou, dan kon ik iets zeggen wat dat feitelijk echt gevallen is, hè. Ja. In tijd dat mijn voetbal spelen, mm -hmm. Natuurlijk, ik ga van, van het mansel klappen, ik klap yes. niet van het vrouw hè? Nee. Uh, als er, als, de, als de, de voetbal gedaan was, hè. Ja. En uh, de jongens klinken allemaal mooi, hè? Dat was allemaal gelijk bad in, hè. Juist. Ja, dat liep het allemaal. En, maar natuurlijk dat mocht anders er iemand naar binnen als juiste voetbalist en dan die aankomt ja, voor ons de, de verzorger of, of, of ja. die of ja. dat was, hè. Natuurlijk, niet een jong tegen een ander, dat was een verschil. Niet een was veel zwaarder geschapen tegenover een ander. Ah ja, dat wel. Het... En uh, de tegenbuur gemakkelijk gezegd, als er dan een jongbaan was, he, dat, een zwaar, uh, dat een redelijk zwaar geschuipen was, hè. dan zit nogal met een vierjarige punaard in hè. He. <lacht> ja, boven. Ja, ja, maar dat is, uh, daar is echt veel gevallen waar ik van spreek, he. Dat zijn, dat zijn geen lolkes, hè. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat werd er van gezegd, ja. ja, natuurlijk, Onderin lachte dan de men maar ja. dus werd, uh, Just. Maar dat werd ervan gezegd, joh. Ja, ja. En als er uh, jongens zijn, voetballisten, uh, dat daar roeren wat ik ik zeg, dat zijn wel zeggen in een lagen dan gelijk, hè? Ja. ja. <laughs> <laughs> Alleen ga wel met dat al dan er plaatsen. Van blijf? Zeg ga zeggen, met dat al dan er paasen Ja, ja maar dat, ja, ja, dat, ja, ja. dat zal zo zijn. We oh, appreciëren voilà, <laughs> dat. Ja, ja. <laughs> en ik vou dat affaire van het van dat schip, ja dat is ik Waar zijn op de schipsteil zitten, wel zijn op de schipsteil leunen. En dat was het zelde, dus ook de loreheid eigenlijk. Uh, gewoonlijk, uh, dat was uh, de schip zo, wat nu in de grond steken uh, en met, met haar rug der tegen liggen of anders met een nerm erop hangen uh, ja. en ons te zien. ja is zo gemakkelijk, een ander zo gemakkelijk. En op zitten? Op en zat dat wankelen. hè? Onze dat heeft daar etje niet mijn onkel. om gelden dan ook op een schipstel in op een schipstel zitten daar in het feitelijk nog niet gedaan hè want het nee. past niet dat dat gemakkelijk verschijnen is hè nee ja. dus dat mee dat wankel dat is wankt Ah ja, nou moet ik nog een keer vragen. Ja? Uh, de laatste dingen uh, dat je voor een jaar hebt. He? Ja. Daar heb ik, uh, daar heb ik uh, niet meer naar geluisterd. Maar is daar nog iets op ingegaan? Op dat liste tekening dat er in het boek gestaan heeft. Waar niet? Van geen dat hij uh, vragen gevonden heeft in dingen. Waar in, uh, niet jong? In, in de dingen. Ah, wil ik pas dat ik erop een antwoord wil. Ja? Ja. Ik heb daarna vragen op opgegeven. Ja. He, en uh, daar zei hij tegen... Een cliché, daar net even leven nog gebezigd. Een cliché? Een cliché, ja. Nou, ik uitleggen uitleggen wat dat tafuytelijk ding Ja. Als, je, da, als dat begin ging, daar waren tannetjes in, hè? Ja. In, in het oven, hè? Ja. En boven, als dat toe ging, daar was een meer in aan, hè? Ja. Maar aan, aan, da, aan de hoog van boven, hè, daar was een koer van een meter of tien lang. Ja, ja. Als dat snoeier, zo de boomen moest gaan snoeien, hè? Ja. En dan na Iverlands spullen, dat de naar zijn dingen hangt. Ja, hij, nou zogezegd, twee buurmannen tegen elkaar kan ja. er hoornen en, en dan reclameen... dat hij spullen de overing. Ja. Maar hij mocht de spullen niet afkopen, want de spullen mocht in zijn nog niet vallen. Ja. Dan uh, pakte hij daar snoer had hij klis en hij sloeg in de spullen. Ja. En uh, de, met die koers mocht de spullen, ...zogezijd zogezegd, een spullen of. Like als een kost en dingen hoger vast yeah. hij, deed, hij, hij, deed, hij, hij rond dat twee of drie keer rond hè. Yeah. als het alleen was hè. Yeah. als er geen tweeën waren was er een allemaal verschil en dan Zuigen of kapnen, de spullen af. Ja. Dus de spullen bleef in de klis hangen de die spannen aan dat gewicht, hè, omdat hij de erin zat. Ja, ja. En ging vast met die koer van ja. boven, hè? Ja. En die pakte de die koer en liet de spullen al zo op zijn gemak gaan zakken. Maar dat was zijn dat de spullen te zwaar was dat hij in twee of drie stukken moest doen. Ook, hè. Ja. Dan deden dat stuk per stuk hè. Just. En dat was een klis dat ze dat ze zijn. Ja. Maar dat, dat moest feitelijk, ja, die tekening was goed, maar die koer aan, maar ja, die vrouw zou, dat ze daar een stuk gevonden hadden in de grond, hè. Ze ja. Dus die koer zou misschien niet aangewezen hebben, of anders verrot ja. gewezen hebben. Dat zou kunnen. Maar dat zou een koor aangewezen hebben. En dat, eh, dat we, dat man heeft maar gezegd dat er een snoei is. Ja. Zo, dus, zou kunnen. Ik gewoon daar Wat hebben het eh, met het genoteerd, Met genoteerd, daar zijn er misschien nog andere dingen opgekomen ook, hè. Ja. Dat is mogelijk, het is te open. Bedankt, jongen, op ja. Dag Louis Zondag. Dag Zondag. Hallo. Hallo, het is Louis Catoire. Dag Louis. We hebben net eens weer niet gesproken van een, ja. Just, een, uit een uit bed. Ja, oh. Mio. Een uithangbord. Ja. Juist, een uitebed. Een uh, uitebed. Wat stond daar zo al op, he, Louis? Ah, wel. Namen en de dingen in tijd is en eh? Zo. Ja. Stamine, ja. Oh. Uh. Het vieste uit de bed dat er wel op kreukengoem gangen is, dat was een stamenee en dan de drie Ja? En op dat uit de bed stond op in de vier spleten, draagoei en hier Die versleten. Ja. Oh. <laughs> dat was in kreukengoem. Dat is echt gebeurd geweest, hè? Ja? Ja, ja, een paar kilo verwerkers of zoiets. Allee. Ja, je weet wel, het uit de bed, ja, het uitgang ja, ja, ja. wordt. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar, ne, zo over mensen, als we dan moesten iets verven, schiet schilder maar uit de bed een keer mee. Ja. Waar? Ja. En het wordt ook zo van tijd nog. aan de dingen van een stoor, van een, een zonnestoor denk ik ook van tijd hun naam nog op, he. En dat wil ook nog een uit... Maar eigenlijk plekje niet uit de bed, maar een uit de lab, zo Dat ding daar van aan te zwieren, he, dan, he. Ja, ja. Dat was aan de binnenkant? Nee, niet aan nee. de buitenkant. Dan. Ah, ja. Als ze daar stoor aflieten dan denk ik dat je weet wel, he, dan... Of oh, oh. ze willen een, een ding, een verzamineis, een, een reclame van wie of zoiets, ja. dat erop stond. Ja. Ja. Maar Meestal stond er een naam op, B&A ja, ja, ja, dus dat was niet alleen voor cafés en uit de bed. Nu, nu, nu, voor B&A voor A. Ook al alleen bijvoorbeeld die ons, dat was in klein Brussel. Ja. Maar, dat kost ook op de muur geschilderd zijn, hè? Juist. Of op, op, op een bed? Maar oorspronkelijk zal het wel een bed geweest zijn, hè? Dus ja, een, een uitgangsbord, hè? Ja, ja, ja. Uitbord, allora. uit. uit Waar zeg ik het dan? Uite, uit de bed. Uite, bed, hè? Een de bed. En, en uh, Grutschelgelouden, is dat over ja, etenzoom? Ah, ja, ja. Ja, ja. En de kieker, hè? Ja. Ah, ja. Uh, bij ons was met de mussen. Op de mussen. Als je had, een de plant. En de mussen komen, ja. dan komen naar niet. Just. het niet. Juist. En als de mussen niet in komen, die komen naar het. komen naar het dat Maar het kunnen voor kijkers zijn zijn, die prikken dat ook uit. Hè. Ja, ja, ja, ja. Het is inderdaad dat, hè, Julien? Ja, ja, ja. ja. Als, dus al, hè. als ze, als ze komen, komen, dan komen ze niet. En als ze niet komen, dan komen ze. Dus als ze komen, zijn dan de, de, de kiekers. Ja. En dan de, komen naar het niet, niet Dan komen ze niet. Dus de eten komen niet boven. Ja. Ja. En als ze uh, niet komen, die ja. kiekeren, ja. dan komen ze. Dat is niet naar eten deug, hè? En dan ah, komt dus ze naar het, ene, he. <laughs> naar het omhoog. He. Ja, ja, ja, dat is het grootste. Keer. En Dat's... dan uh, gaat zo van dat sturfput bezig geweest. Ja. Maar de mintjes en mis, hè? He. Het wordt zijn zullen, hè? Sturf, versturven. Tuurlijk. Zuren dat, dat er van mensen toe, in boerderaan of dingen, als er nog geen riolering was, en een, een, een keer van een huis meer zeppeken aan zijn put. Ja. Maar zonder buim, hè. Tuurlijk dat, hè. En daar liep dan al vuil water in en het water verstuf zakte in de grond. Ja. En die, moesten die platte motor dat eruit kwam, werden periodiek uitgeschept, hè. Ja, jong. Dat was een sturfput, hè. Tuurlijk dat, Want ja. al die putten dat ze zeggen, dat zijn eigenlijk een, een, een regaar zeggen de wilde tegen. Een toezichtput. Ja, in, het geval, in geval dat de oorloging verstopt is. Een regaar. Een regaar ja. ja. Want een sterfput, het woord zijn zullen, we het moet dingen verstorven. Tuurlijk, Dabbe. Ja, ja. En daar kwam al een afval in, van, kom nu maar op, uh, Maar als dan een vol was, wil dan een keer uitgeschipten, maar het, uit. 85.